Van de drie. Een hoorspel geschreven door Gilles Gostas en verteld door Peter Luchtenburg. Hoor je dat, Carillier? Ja, ja natuurlijk hoor ik dat, mevrouw de commissaris. Ik ben niet dood. Ik vind het echt knap gevonden. In alle winkels word je tegenwoordig opgespoeld met een afschuwelijke herrie. Met muziek waar ik het van op mijn zenuw krijg. En dan komen de perimons met het tikken van een horloge. Ze verkopen klokken en horloges, dus zo origineel vind ik het niet. Ja, je moet er toch maar opkomen. Zo'n sfeer tref je ook vaak aan in detectives. En als er dan ook nog een lijk in je winkel gevonden wordt? Juist. Dus een leuk onderzoekje voor jou. Inspecteur. Mevrouw de commissaris, ik wil u er even aan herinneren dat mijn vakantie over 24 uur begint en die stond al vast. Ja, dat af... weet ik, maar het gaat hier om een uiterst eenvoudige zaak. Heb je de morgenavond opgelost, dan kun je vertrekken. Bemoei ik me verder met de details. Lukt het niet, dan zul je vakantie... Helaas even moeten uitstellen. Maar dat kunt u me niet aandoen! Mevrouw heeft gezegd dat ze de biezen zou pakken als we weer in uw vakantie gaan. Oh, zet er oh, schoon genoeg van dat al onze vakanties op uw schuld geannuleerd nou, moeten worden? Zou de ja. derde keer al zijn? En wat levert het mij nou eigenlijk op? Maar jij begint net een beetje bekendheid in ons wereldje te krijgen. In ons wereldje? Ja! Er zijn ook dagen dat ik het bestuif van angst. En uiteindelijk is alle eer voor u. Nou, inspecteur yeah. Carrier wordt in de kranten nooit genoemd. Wat voor hen telt, is dat de commissaris een vrouw is en dat ze elke zaak weet op te lossen. Dat vinden ze belangrijk. Het gaat er hier toch niet om dat je naam in de krant komt te staan. nee, ja, nee, nou, nou, nou, ja. nee, nee, nee, nee, nee, maar daar gaat het u wel om. Nou, zij houdt Robert het kinderachtige gedoe. Uiteindelijk moet iemand de pers te woord staan. Die mensen die achtervolgen je overal, wist je dat? Soms is het een ramp. Nou... Ga je dat onderzoek doen of niet? Nou, het gaat om een familie die twee juwelierszaken heeft. Er hoeven maar weinig mensen ondervraagd te worden. In de eerste plaats de vader Jean Perimon, oprichter van de zaak. Hij is wedunaar. Dan de twee kinderen. De dochter Sophie en de zoon Robert. En dan komen we bij de laatste persoon. Het slachtoffer. De verkoopster Rosaline. Ze is geburgd. Door wie? Vast en zeker door een van de drie anderen. Ik bemoei me liever niet met deze zaken. Het zijn allemaal van die ontwikkelde mensen overal. Platen van Mozart en boeken die dikker zijn dan 200 bladzijden. Dit is meer een zaak voor jou, Carillier, met jouw intelligentie. Ja, <tiedacht> begrepen. Mevrouw de commissaris... Meneer Perrimond, zou ik u misschien een ogenblikje mogen storen? Huh? Maar mag ja. me eerst even voorstellen. Mijn naam is oh. Garrier, inspecteur Garrier. Oh, uh, gaat u zitten, oh, dan inspecteur. Dank u. u. Nou, Steeft u maar van val. De verkoopster uit uw winkel. Uit de winkel van mijn dochter. Ik bemoei me al twee jaar niet met die winkels. Toen de zaak zich ging uitbreiden en ik een tweede, wat ziekere zaak kon openen... heb ik de verantwoordelijkheid aan mijn kinderen overgedragen... Ik heb alleen nog maar de leiding over onze gemeenschappelijke onderneming... ...Perrymond BV... ...waarbij nog andere vennootschappen zijn aangesloten... En waar, ...waarmee we andere maken aan verkennen. Ach, ja, u had het uh, over dat meisje. Hm? Hoe heet ze ook weer? Uh, Roseline, Roseline Kadar. Hey, ik heb nog nooit van dat meisje gehoord. Ja, ik moet er wel honderd keer zijn tegengekomen... ...zonder dat ze is opgevallen... Ach, ik heb trouwens genoeg andere dingen aan mijn hoofd. Rosin Kader is even na zeven en vlak na het sluitingstijd ah? is door uw bewakingsdienst in de winkel van uw dochter aangetroffen. Geburgd? Uh, ja. De enigen die zich op dat moment in het pand bevonden waren u, uw zoon en uw dochter en Roseline. Om precies te zijn bevonden wij ons alle drie op de eerste etage. De verkoop was op dat moment in haar eentje beneden. Wij waren daar op dat moment niet aanwezig. Dus kunnen wij die misdaad ook nooit begaan hebben. Vreemd genoeg zaten we allemaal in ons eigen kantoor. Ja, ik zat de dossiers door te nemen terwijl ik ondertussen naar het nieuws luisterde. Ik zou het u zo na kunnen vertellen. Ga uw gang. De dollar is gezakt naar acht van twintig. U zult dus begrijpen dat me uitermate interesseert. En Huh? Oeh, ja, ja, ja, ja. De paus heeft zojuist de laatste hand gelegd aan een klik die over twee dagen zal verschijnen. Ik weet zelf de titel nog. Peccatorum purgatione. Ja, ja, ja, zo was het. Peccatorum purgatione. En de Timbuktu Timbuktu Rally? Huh? De Timbuktu Timbuktu Rally? Uh, uh, oh, uh, hebben ze daar ook over uh, uh, Ja, nee, dat, uh, dat weet ik niet meer. Ik, uh, ik hou niet van sport. Ook oh, daarin verschillen wij dan. Ik word een gek op. Vooral op autorecents. Uh. Normaal gesproken noemen ze hem nooit de Timbuktu Timbuktu Rally. Uh. Maar deze keer lagen de drie Franse coureurs op kop. Uh. Dat is nog nooit gebeurd. Ik weet de uitslag van de etappe van vandaag nog niet. Ik hoopte dat u mij die zou kunnen vertellen. Nee, nee, nee, nee, nee, nee, dat, uh, dat spijt me. Nou, ik zat dus op kantoor. Hè? Mijn dochter Sophie, op dat van nee. haar. <coughs> Robert. Robert was aan het bellen. Ja, hij was woedend. De telefoniste van het bedrijf in San Francisco heeft hem tien minuten laten wachten... voordat ze hem doorverbond. De kosten van dat gesprek liepen zo hoog op dat hij zo door dus fel sprong. En toen, ja... En toen kwam de bewakingsdienst ons vertellen: eh, eh, wacht u nou eens even, dat, dat gesprek, dat gesprek, dat kunt u toch zo bij de telefoondienst nagaan? Inderdaad, en dat zal ik ook zeker doen. Mm -hmm. Maar, als ik het wel heb, heeft u geen van allen een waterdicht Aribibi. No. U uh, had er allemaal ongemerkt even van door kunnen gaan. Uh, en keel kunnen dichtknijpen om vervolgens weer naar boven te gaan. Ja, waar gaat u dat vandaan, inspecteur? Wij zijn mensen van een onbesproken gedrag. Op ons valt niets, maar ook niets aan te merken. Kijk naar onze voorouders, Wij zijn altijd zeer religieus en zeer integer geweest. Ik sta volkomen voor mijn kinderen in. Als u eens wist hoeveel geld zij aan de misdeelde spandeerden. Op mij hoef je daarvoor niet te rekenen. Maar ik heb wel een ridderorde. Mijn gelukwensen. wensen. Dank u zeer, dank u zeer. U gelooft niet dat iemand de winkel is binnengedrongen en na sluitingstijd die moord heeft Dat ligt niet zo voor de hand. U weet net zo goed als ik dat de winkel zo is ingedeeld dat alle klanten binnen het gezichtsveld van de verkoopster blijven. Ja, ja goed, goed, goed. goed. Maar, maar misschien had dat meisje wel een vriend die zich binnengelaten. gelaten. Voilà. Ook dat is onwaarschijnlijk. De winkeldeur sluit automatisch. We hebben geen enkel spoor van inbraak of van een defectmechanisme gevonden. U bevond zich alle vier in een ruimte waar verder niemand binnen kon komen. Het klopt toch dat de bovenste etages leeg staan en nergens meer voor u gebruikt worden? Ja, ja, ja, we hebben ze te koop gezet, maar er is toch niemand te pad gekomen? We hebben alles doorzocht. Alle verdiepingen. Niemand. Ja. Niemand. Niemand. Ja, ik vind het onbegrijpelijk. Maar, u vergeet iemand. De employé van de bewakingsdienst. Hij is de eer die het gedaan kan hebben. De enige die op het tijdstip van de woord op de vegane grond was. Ja, maar wanneer... De zaak is geregeld, inspecteur. Geregeld. Het was die jongeman. Die wilde zijn zakken vullen uit de winkelvoorraad. Dat kleintje wil hem tegenhouden en toen heeft hij hem vermoord... om er daarna met een onschuldige gezicht naar de eerste etage te komen om ons, om ons te waarschuwen. En dan te bedenken dat ik hem volkomen vertrouwde. En gelijk de politie gedaan. Toch is er niets uit uw winkel verdwenen, meneer Perrimond. Op het moment dat Roselyne Cadin vermoord werd, droeg zij een horloge ter waarde van duizend gulden. Dat lag op de grond, bij ja. haar voeten. Het liep nog. Ik zou me ook kunnen voorstellen dat de verkoopster misschien aan het stelen was en dat een van u haar betrapte, dat, Dan zou uw verklaring niet meer opgaan. Het zal u misschien verbazen, maar het raakt mij volkomen koud wat u, wat u denkt. U schrijft een van onze handeling toe die totaal niet overeenkomt met onze stijl. Als je een personeelstit op op dat betrapt, dan ontsla je hem of haar. Geruisloos aan ze verstaan en met een schabelloosstelling. En weet u waarom? Omdat de Perimons klasse hebben. We hebben zo'n incident over twee keer bij de hand gehad. Ons personeel is zo op ons gesteld dat... Goed, dat, dat, dat, dat, dat was het al voor vanavond. Ik ga nu een babbeltje met uw kinderen maken. Die zijn nog niet, die zijn naar huis gegaan. Na zo'n dag. Dat is wat vervelend, zeg. M morgenochtend weer. Ze zijn hier al vroeg. Voor. voor negen. Ja, dat kan wel, maar ik heb haast. Ik moet, uh, ik heb uh, nog een andere zaak waar het onderzoek morgenavond al van begint. Uh. Uh. Een grote zaak en veel belangrijker. Speelt zich trouwens hier in Frankrijk af. Interpol? Zoiets, ja, zoiets. Ja. Ergens, ergens aan de, aan de Middellandse Zee. Oh, ja, dat verbaast me niks. Hè. In die streek stikt het van de oplichters, hè. Want ik daar een moeilijkheden met de levering heb gehad. Moet u hoor, inspecteur. Robert is vanavond niet te bereiken. Hij krijgt een importeur op bezoek, maar probeert u bij Sophie, hè? Dat zal ik doen, dat zal ik doen. Ik ga meteen naar haar toe. Waar woont ze? De boulevard Beaumarchais, nummer 14. Mooi zo, mooi zo. Uh, <clears throat> Zou ik misschien een boek van u mogen lenen? Ik zie dat u een hele verzameling heeft. Dat kom je niet zo vaak tegen op een kantoor. Ah, het gebeurt wel als ik hier s'nachts op de bank blijf slapen. En ik slaap nooit in zonder boek. Wat wilt u lezen? Solzhenitsyn, Goddard, Magritte Dura. Ach, wat? Neem ze alle drie maar mee. Ik zelf lees op het moment de Hindoestaanse mystieken. Aha, Dank u zeer. Tot morgen. Tot morgen. Wie is daar? Inspecteur Guerrier. Ik kom voor de zaak. Oh, Rosaline. Uh... Meneer. Kan je er niet eens met vrijen zonder gestoord te worden? Ik moet hem. Uh, uh, ik moet. Uh... Absoluut, ja, ik moet ab, ab, absoluut absol dringend spreken. Komt u binnen, inspecteur? Dank ah, okay. u. Ik heb even iets aangeschoten. Maar eh, ik mag u wel verklappen dat ik er niets onderaan heb. Dat maakt uw onderzoek misschien wat sneller. Ik, euh, ik wou... Um... Ja. Ik wou uh... echt. Gaat u zitten. D -d -d Dank u wel. Ik bied u niets te drinken aan, daar hebben we geen tijd voor. Er ligt een vent in mijn bed, dus we moeten voortmaken. Ik zal u maar meteen op weg helpen. Heb ik Rosalien vermoord? Nee, maar... Ik... ik zou daar nooit sterk genoeg voor zijn geweest. Verder zou die moord een risico voor mijn carrière betekenen. U wilt weten wat ik van Rosalien vond? Ja, dat is... Een heel aardig meisje. Wel een beetje geblokkeerd. Ze had een relatie met twee mannen die er veel verdriet deden. Dat vertelden ze me tenminste. Ja, maar dat zijn eigenlijk niet te doen. Als verkoopster viel er niets op haar aan te merken. Haar enige fout was dat ze te veel van de zaak hield. Ze identificeerde zich ermee. Zij was het geslacht Perimon. Maar... Zij hield onze tradities in ere. Maar die zogenaamde fout stoorde me helemaal niet. Het kwam er zelfs vaak van pas. Komen we tot de laatste vraag? Ja, inderdaad. Wie heeft de moord begaan? Dat zou ik. Mijn vader? Fysiek gezien zou hij het best kunnen. Hij speelt wel de rol van een oude man, maar hij is pas vijftig. En op de tennisbaan maakt hij al die jonge kereltjes in drie sets in. Bovendien moet je die fanatieke gelovigen altijd een beetje wantrouwen. Ze verschuilen zich achter hun deugdzaamheid, maar zijn in feite tot alles in staat. Mijn broer? Waarom niet? Robert is een echt burgermannetje die zich in alle omstandigheden even onberispelijk gedraagt. Getrouwd, twee kinderen, zeer gelovig. Hij heeft nog nooit één keer naar een andere vrouw gekeken. Het ergste soort wat je je voor kunt stellen. Zo. Meer heb ik niet te melden. Verder nog vragen? Uh, nee, nee, nee. Mooi zo. Dan kan ik weer naar mijn slaapkamer teruggaan. Uh, zoals. Uh, zoals u wilt. Oh, misschien kunt u mij even helpen. Mijn ritsluiting zit vast. Uh, uh, uh, um. <laughs> niet zo verlegen zeg. Ik ruik weer eens tussen de latens. U komt er zelf wel uit, hè? Uh, tot ziens, mevrouw. Uh, oh, vrouw. Eén moment nog. Zeg, ik gooi dat vriendje er over een uur of twee uit. Als u dan terugkomt, zal ik meer vertellen over Rosalien, mijn broer en mijn vader. Hm? Elf uur precies. Goed. Ik weet niet. Goed, goed, goed, ik zal er zijn. Ja. ja. Hey, inspecteur, hoe staat het met het onderzoek? Ik. Uh, ik maak, ik, maak, uh, ik maak vorderingen langzaam. Maar het wordt nachtwerk. Uh, ja, heb jij de daden gevonden? Kan ik de pers al waarschuwen? Oh, nee, nee, nee, nee, nee. Ik ben nog steeds op hetzelfde, op hetzelfde punt. Ik, ik, ik, ik, ik wilde nog iets vragen. Oh, en uh, dat is? Ach, uh, kunt u mijn vrouw misschien waarschuwen dat ik, dat ik laat thuis kom. Als ik zelf bel, dan, dan gelooft ze het niet. Ja, ja, ja, dat regel ik wel, ja. Maar uh, wat ga je dan doen? Ik moet. Uh, ik moet naar Sophie Perimont. Oh, uh, zeg maar, uh, vergeet jij trouwens die man van de bewakingsdienst niet? Nee, nee, nee, zeker niet, zeker niet. Maar alles wijst erop dat hij, dat hij onschuldig is. Ja, hoewel je mijns inziens het geval van die nachtwaker niet naar behoren onderzocht hebt, blijkt je toch gelijk te hebben. Het uh, toeval wil dat hij een paar dagen geleden zijn pols heeft gebroken. En het gips dat er omheen zit, is akelig echt. We hebben een runche voor te laten maken. Hij uh, had die verkoopster dus nooit kunnen wurgen. Gelukkig maar dat ik het geval van die nachtwaker... wel naar behoren onderzocht heb, inspecteur. Inderdaad, mevrouw de commissaris. Godzij, Godzijdank weten de perimons van die gebroken pols niets af. Hm. Ze denken nog steeds dat ze die, dat ze die nachtwaker... Als, als schuldige naar voren kunnen schuiven. Ja. Verder hebt u niets geverifieerd. Ja, jawel, het, het lab heeft het lichaam onderzocht. Behalve die wurging is er geen spoor van geweld te bekennen. Het meisje wou naar huis toe gaan... En deed haar sjaal om. Daar is er mee gebeurd. Ja ja. Ja, ja, ja, ja, ik. Uh, ik wil u nog een paar dingetjes voorleggen. Ik, uh, ik, ik hoop dat de collega's zich daar morgen vroeg mee bezig willen houden. Uh, oh ja, ja, ik. Ik kom niet eerst naar kantoor. Maar ga gelijk door naar de winkels van Perimon. Ja, ja, ja. Uh, zeg maar wat je weten wilt. Nou, ten eerste. Inspecteur uh, Garrier. Ach, inspecteur. Komt u binnen? Uh, uh, Gaat u zitten? Uh, <laughs> Hoe vindt u mijn parfum? Oh, heerlijk. Maar, uh, ja, <laughs> Geniet er maar van. Mijn parfum is tastbaar, ik niet. Ik ben ongrijpbaar. Mijn vader, mijn broer, mijn minnaars. Niemand weet me te vangen. Ach, er zijn wel dagen waarom ik mezelf niet eens begrijp. Bent u eigenlijk getrouwd? Oh ja, een, een, een jaartje of twaalf. Maar Ach, dat zijn eigenlijk... Dan zult u wel heel gelukkig zijn. U heeft me toch niet hierheen laten komen om over geluk te praten? Oh, nee, niet echt. Maar ik zou het bijvoorbeeld de hele nacht over de Perimons en hun visie op geluk kunnen hebben. Mijn vader is gelukkig met een soort waardigheid en daarin zit hij gevangen als in een keurslijf. Mijn broer is gelukkig met een leven waarin hij de buitenwereld uitsluit. En ik ben gelukkig met mijn mannen die komen en gaan. En die me in mijn werk niet storen. Zijn dat de onthullingen die, die u over uw familie wilde doen? Oh, oh, oh. Ik geloof dat ik een beetje aan het doordraven ben. Inspecteur, ik heb Rosaline niet vermoord. Ondanks de afstand die er tussen ons was, was ze mijn vriendin. En die afstand was er niet alleen door het geld of de hiërarchie, maar door het verschil in opvoeding. Begrijpt u dat? Of, of, of ik dat begrijp. We hadden geen enkele overeenkomst. Toch wisten we alles van elkaar. Ik leende haar mijn spullen, mijn jurken, zelfs mijn sieraden. Fysiek gesproken leek ze op me. Beetje mollig, maar niet dik. We hadden vrijwel hetzelfde kapsel en ons haar was even zwart. Ik weet niet eens wie, wie wie heeft nagedaan. Want brunettes waren we geen van tweeën. Ik... Ik wil even een opmerking maken. Ja? Ik, ja. ja. Ik, vind u, ik vind u weinig discreet. Ach. Er is zojuist de verkoopster vermoord die u uw vriendin noemde. Behalve wat flutdetails weet u verder niets over haar te vertellen. Nou. U bent niet eens verdrietig. U maakt grapjes, u vreedt erop los, u neemt het ja. er goed van. En u heeft constant geprobeerd me zand in de ogen te strooien. Alsof u zelf, Rosaline Kadar... Vermoord heeft. Oh, oh, oh. Vertel eens, inspecteur. Hebt u er bezwaar tegen als degene die u als Rosalind moordenares ziet, u vraagt er nog tot morgenochtend over na te denken? Ik geef u deze sleutel. Hij is van Rosalinds flat. Ze had hem mij uit voorzorg gegeven, maar ik ben er nooit naartoe gegaan. Gaat u erheen en kijk een beetje rond. Misschien vindt u haar dagboek. Ze heeft wel eens gezegd. ...dat ze daar dingen over de Perimons in schreef. We worden vast allemaal genoemd. Rosaline woonde in de Rue du Louvre nummer 84. Ik, ik ga er meteen heen. Ik hoop niet dat u mij voor het, voor het lapje houdt. Oh, waarom zou ik? U kunt rustig de flat van het slachtoffer doorzoeken. Dat hoort bij u wel. Goed, tot ziens. Geef me eens een zoek. Pardon. Wat is het leuk als zo'n agent begint te beven. U heeft de droge lippen van een intellectueel. iemand? Ja. Een, een, een kat. Waar, waar zit dat lichtknopje? Waar zit dat ding Even op de tas, even. Waar zit dat Even. Ah, hier, ja. Het papier. Nee. Het telefoonrekeningen. Flap nee. van dat rustbeest! Even daar zien. Er zijn kasten. Ik was het kijken. Nee. Nee. Wat een oh, rommel. Nee, dat is het ook niet. Maar de andere kast hier. Oh. Kapot surfies, Nee, die papieren zijn het ook niet. Wacht, wacht. Wat hebben we daar? Een schrift. Mijn leven bij de Perimons. Dat moeten we hebben. Even het licht. Ik had net zo goed kassière in een grote supermarkt kunnen worden. Of winkel bij een of ander armzalig, armzalig kruideniertje. Maar toen ik in die luxueuze zaak van de perimons mocht komen werken, was dat, was dat een geschenk uit de hemel. Sinds ik daar werk, voel ik mij een hele andere vrouw, intelligenter, eleganter, elke dag blij om weer aan de slag te gaan. Op, op, op papier durf ik het wel te zeggen. Mijn werk bij de Perimons is belangrijker voor me dan wat ook ter wereld. Nou, zit ik daar niet op? Net als op school wil ik een opstel maken over elk lid van de familie Perimon. Jean Perimont zal daaruit naar voren komen als een. Als een fantastische man, een, een man van onbesproken gedrag. Met Robert... Ja. Met Robert Perimon is het iets anders gesteld. Hij laat, als het zakelijk belang ermee gediend is, wel eens een klein steekje vallen. Toch is het een prima kerel die ik volkomen vertrouw. Sofie, ah, Sophie, ja. Sophie, ten slotte, is eigenlijk... Een gevaarlijke vrouw, omdat ze er in tegenstelling tot haar vader en broer geen moraal op nahoudt. ja, ja Hebben we gemerkt, ja. Verder is ze erg aardig. En hoewel ze net als ik 24 is, heb ik altijd het gevoel dat ik haar een beetje moet bemoederen. Als, als laatste kom ik zelf aan de beurt. Roseline Kadair... De dochter van een metselaar, ik voel me eigenlijk ook, ik voel me eigenlijk ook een telg uit de perimond dynastie Hoewel ik nooit die naam zal dragen. Dat meisje was volkomen in de war. Hé, hey, hier stopt het dagboek. De rest van de bladzijde zijn onbeschreven. Het heeft me nauwelijks verder gebracht. Er zijn geen nieuwe aspecten naar voren gekomen. Ach, ben je daar nog steeds? Hè? Ach, kom eens hier, katje. Heb je honger? Hè? Wacht, wacht. Ten slotte heb ik het dagboek van je baasje gevonden. Hè? Dan zal ik ook alvast iets te eten voor jou kunnen vinden. Hè? Wacht, ik ga even kijken. Binnen. Probeer, carimou. Ha? Ach, komt u binnen, inspecteur. Doe uw jas uit. Ja, graag, ja. Oh, ik zie dat u doorweekt bent. Ja. Het is vies weer vanmorgen. morgen. Het is heel Ga u zitten. Ik zou zeggen, steek u maar van wal. Ja. Ik, eh, ik zou eigenlijk willen weten of u, of u gelukkig bent. Wat een vreemde vraag. U heeft er toch geen bezwaar tegen als ik tijdens het gesprek doorga met mijn computerspelletje? Ik ben er compleet aan verslaafd. Ik, uh, ik vroeg u daarnaar of u gelukkig bent, omdat... Uh, ...omdat iedereen waar ik in deze zaak mee te maken heb, die indruk maakt. Zoals uw vader bijvoorbeeld, die zijn uh, zakelijk succes als een, als een godsgeschenk beschouwt. En geef me eens ongelijk. God is met de perimon. Dat lijkt geen twijfel. Uw zusje... Die een totaal ander leven leidt dan u. Die, hoe zal ik zeggen, op ruime schaal verstrooiing zoekt. En daar niet minder gelukkig mee is. Ach, dat weet u dus al. Dan zal het u niet verbazen dat volgens mijn maatstatus Sophie er veel te veel op losleeft. Het slachtoffer, juffrouw Cadair, was ook gelukkig. En ik heb de indruk dat u dat ook bent. Dat klopt. Ik heb mijn vrouw, mijn kinderen, mijn inkomen. Ik ben heel tevreden. Nou, Ik. Ik heb vannacht een paar boeken doorgebladerd. die ik. Die ik van uw vader had geleend. Een van die schrijvers. Ik, ik weet niet meer precies welke. zegt erin dat elke misdadiger in de. in de kern ongelukkig moet zijn. Hij doodt omdat hij niet gelukkig is. Anders zou hij het nooit doen. Ja, dat lijkt me een logische zaak. Ah! Weer die Space Invader. En daaruit trekt u dus de conclusie dat de moord niet door een perimon gepleegd kan zijn. Uh, inderdaad. Ach, ik ben het helemaal met u eens. Maar wie heeft het dan wel gedaan? Eh, dat weet ik niet. De nachtwaker van de bewakingsdienst misschien? Die heeft me toch een brede rug, die nachtwaker. Daar wil iedereen alles maar op afschuiven. Nee, over hem heb ik heel exacte informatie ontvangen. Hij kan de schuldige niet zijn. Nou... Dan heeft Rosaline zelfmoord gepleegd. Zelfmoord? Zich met haar eigen sjaal gewurgd, zeker? Wat vond u eigenlijk van Rosaline Kadar? Ik ken haar nauwelijks. Ze werkte in de winkel van... eh, weer mis. Van mijn zuster. Toch heb ik het vermoeden dat u en Rosaline Kadar een verhouding hadden. Huh? Ja, nu gaat u toch werkelijk te ver. Maar het kan toch zijn dat... U elkaar aardig vond Dat is toch heel menselijk Roseline Kadar was een uh, Was een mooie vrouw Niet waar? Mooi? Nee, dat vond ik niet Ze had mooie benen, dat wel ja Hoe weet u dat ze mooie benen had Ja, dat zie je toch Houdt u nou eindelijk eens op met dat verdomde computerspelletje Wordt een stapel gek van Nou oh ja, rustig maar, 35 punten ik Stop al. Het was de winnaar van Roosvien Kadar. Men heeft u met haar een hotel zien gaan. Daar heb ik bewijzen van. Dat is een aperte leugen. Wat voor bewijzen? Wie heeft u dat zo'n nou, zeggen? Nou ja, nou ja. Nou ja, goed, goed, goed. Bewijzen, bewijzen heb ik eigenlijk niet. Maar wel een heel sterk vermoeden. Dan vergist u zich. In die twee jaar hebben dat meisje en ik misschien... tien keer met elkaar gesproken. Ja. Dat is dan mooi mislukt. Mislukt? Ik, ik, ik probeerde u via een leugentje aan het praten te krijgen. En, en, en dat is mislukt. Is jammer. Was u op het moment... Was u op het moment dat de moord gepleegd werd... inderdaad in gesprek met San Francisco? nee zeker Had u zonder de horen op de haak te leggen... naar beneden en weer naar boven kunnen lopen? Mogelijk. Hè. Maar ja, dan... Zou de Amerikaanse telefonisten waarschijnlijk de verbinding hebben verbroken. Omdat ze aan de andere kant van de lijn niets meer hoorden. Oh, nee, zoiets ligt even minder mijn lijn. Ja? Hallo? Ja? Ja. Ja hoor, ik zal het hem zeggen. Inspecteur, de commissaris zit in Café Au Bon Vieux Temps op te wachten. Ze verwacht u daar zodra u klaar bent. Ik ben klaar, ja. Dan kunt u weer rustig verder gaan met dat zenuwspelletje. Oh, heerlijk. Aha, carrelier. Welkom, Zaders. Ga zitten. Dank En hoe ver ben je? Oh, dat wil ik zeggen. Het is een. Kopje koffie? Ja, heel graag, ja. ja zo sterk mogelijk, alstublieft. Zeg, um, Trouwens, jij vroeg om de uitslag van de diverse onderzoeken, hè? Ja, ja. momentje. Uh, ja, kijk. In de oh. eerste plaats is er niet één keer, maar twee keer een verbinding met San Francisco tot stand gekomen. Twee keer? Mm hm? Dus Gobeer heeft dat gesprek afgebroken en had dus, um, en had dus in principe... Naar ja, nou, ja, ja, ja, denk er wel aan dat het postkantoor niet helemaal exact is. Hè? Oh. In hun gegevens zit een slordigheid, Dus ze kunnen op dit moment nog niet zeggen hoe lang die onderbreking geduurd heeft. Kan pas over twee maanden. Ah, nou, Dat is interessant. Hè? Dan zou het toch hier uh, proberen kunnen zijn. Het mm -hmm. zou me trouwens niks verbazen. Met die, met die computerspelletjes is hij ook zo precies. Ja, kijk, en uit het onderzoek blijkt verder ja. uh, dat het alibi van de vader niet klopt. Ah. Het nieuws van zeven uur heeft wel berichten over de encycliek van de paus en de dollarkoers uitgezonden. Oh. Maar die andere zender, die had het al om zes uur. Kijk dan. Dat nieuws. En om zeven uur hebben ze, zoals jij al dacht, de helft van het nieuws aan de Tenerife Rally gewijd. Nee, nee, nee, nee, nee de Tembuktu, Tembuktu Rally. Nou, ja. Ja, ja, wie heeft het trouwens gewonnen? Gew ja, zeg dat, weet ik niet. Zou het dan toch vader Perrimon geweest zijn? Mogelijk, mogelijk. Maar echt, maar echt zeker is niet. En dan heb ik nog iets. Roslin Kadar is niet met haar eigen sjaal vermoord. Er zat een heel ander parfum aan. Hebt u hem bij u, die sjaal? Ja. Ja, hier heb ik hem. Dat, dat, dat parfum is van Sophie Perrimo? Ja, hoe weet jij dat? Ken je er van zo dichtbij? Het is haar parfum, zonder enige twijfel. Dan heeft zij het gedaan. Het is nog steeds geen overtuigend bewijs. Sophie en. Uh, en die Rosalien. Ja, die droegen vaak op kerstkleren. Zo. Nou, die palmen kun je dus voorlopig wel vergeten. Dat staat als een paal boven water. Vertrekkend En dan Simone wel. Nou, dat is jouw zaak. Zeg, vergeet niet om voor zeven het bureau te waarschuwen. als je wonder boven wonder toch oh, nog de schuldige vindt. Na zeven is drie kwart van de mensen al weg en er zijn er ook veel ziek. Geloof ik. Zeker voetbal op de tv vanavond. Gaat u de Perimons nog verder ondervragen? Nee, nee, nee. Ze hebben me niks meer te melden. Ik ga lopen, kilometers lopen en heel, heel, heel veel koffie drinken. Hallo, met Carrier. Ik sta in een telefooncel. Kunnen jullie twee mensen sturen naar de familie Perimont, boulevard de Capucine nummer vier. In verband met een arrestatie, ja. Nee, er is geen gevaar meer. Ik verwacht niet dat er tegenstand geboden zal worden. Tot zo. Hé, hey, inspecteur. Ik zie dat u tegenwoordig de luxe zaak beheert. Uh, inderdaad, dat moet ik wel. Sophie werkt boven. Gekke. Ik heb nog nooit van mijn leven zo'n chique winkel van binnen gezien. Dikke tapijten, antieke stoelen, fruwele kussens, ik wil me gewoon met mijn houding geen raar. Ach, kom. Onder andere omstandigheden zou ik mezelf voor dit bezoek... ...eerst grondig voor de spiegel bestudeerd hebben. Let op je stropdas. je houding. Probeer een beetje ongedwongen over te komen. Blijf rustig als je praat. Oh, oh. Zou ik ergens een aanknopingspunt vinden om tot een oplossing te komen? Is hij de moordenaar? Of is het zijn zoon? Zijn dochter misschien? Zijn ze het alle drie? Of hebben broer en zus het samen gedaan... Of vader en dochter. Of zoon en vader. De tijd ringt. Het vliegtuig wachten. En mijn vrouw ook niet. Een... Wat bent u stil, inspecteur? Hoe staat het met uw onderzoek? Oh, dat uh, voordat heel langzaam. Wat kost eigenlijk een horloge bij u? We hebben ze al vanaf uh, 1750 gulden. Ik neem aan... Dat er ook nog klanten voor zijn? O oh, ja. ja, vindt onze lieve heer dat wel goed eigenlijk? Horloges verkopen voor 1750 gulden. Ik ga ervan uit dat onze lieve heer van mooie dingen houdt. En blij is dat er mensen zijn die het zich kunnen veroorloven om mooie dingen te dragen. Ik. Ik ben niet zo top, die man. Nee. Nee. Hij. Hij ziet er niet bepaald uit als een moordenaar. Nee. Waarom zou hij iemand hebben willen doden? Dat verkoopseltje en dat zit in hem geen amour. Ik moet kiezen. Sophie? Nee. nee. Nee. Nee, ik geloof niet dat zij het gedaan heeft. Maar misschien... Misschien ben ik bevooroordeeld. Het is jammer voor ze... Maar ik ga tussen de beide heren kiezen. Vrouwtje lief, ik beloof je... We gaan op vakantie. U bent nog steeds zo stil. Kan ik iets voor u doen? Uh, uh. Ik, uh, ik kom eigenlijk uw boeken terugbrengen. Oh, heeft u ze nu al uit? Ach, oh, ik heb ze een beetje doorgebladerd. Het is niet helemaal mijn smaak. Ah, dat spijt me. Die hebben hebben nu helemaal niet in huis. <laughs> Daar houdt u zeker wel van. Hij probeert me op de kast te jaren. Dat is al even boete, hij gaat te likken. Hij is het... Of zijn zoon. Ik moet nu een beslissing nemen. Misschien heeft de wel gelogen. Maar het kan ook zijn dat hij de verbinding heeft verbroken zonder dat het zelf wist. Ze zijn zo verslaafd aan hun werk dat ze soms niet eens weten wat ze aan het doen zijn. De vader had geen enkele reden om de verkoopster te vermoorden. Alleen zijn dochter kan hem tot razernij brengen. Ik heb het. Ik heb het. Ik heb het. Ik heb het. Vrouwtje lief, ik ben er bijna. Vrouwtje lief, ga nog niet weg. Kan ik u een kop koffie of een whisky aanbieden? Dat is de moeite niet meer. Meneer Jean Perimont ik arresteer u in naam der wet wegens moord op Roseline Kadard. Huh? <laughs> u snapt er wel niet van romans, maar u kunt ze wel zelf verzinnen. U heeft Roseline Kadar vermoord omdat u haar voor uw dochter aanzag. U zag haar van achteren en aangezien ze dezelfde kleren en dezelfde sjaal droeg als uw dochter... U trok aan de sjaal. Heel hard. Ze zaten in elkaar. Toen pas zag u dat u zich vergist had. Er was geen andere oplossing dan terug te gaan naar uw bureau en te wachten op de komst van de bewakingsdienst. Dit is intimidatie zonder bewijs. Vanmorgen probeerde u mijn zoon in het nauw te drijven. Ik kan niet zeggen dat u erg mijn gevoelig bent. U wilde uw dochter doden omdat haar manier van leven u een door in het oog was. Sophie was de duivel die uit het huis van God gejaagd. Hou, hou, hou, hou op, hou op, op, Hou op, hou op. Hij haalt dat niet van mijn kinderen bij zijn. Laat die tussen ons blijven, alsjeblieft. Ja. Ik heb me inderdaad vergist. En dat arme verkoopstertje vermoord. Maar zoek alsjeblieft een motief voor de moord die de ware reden verbergt. Ik wil niet dat Sophie weet dat. Zo, inspecteur, ik ben zelf aangekomen... Ik hoop niet dat het voor niets is. Nee, meneer Perimont heeft zojuist bekend. Wat? Inderdaad. Ik heb het gedaan. Carrier, hoe heb je dat eens hemelsnap voor elkaar gekregen? Vakgeheim. Maar ik kan wel verklappen dat het soms helpt om beroemde auteurs te lezen. Ik wist al vanaf de eerste minuut wie de dader was. Nou, nou, nou. nou ja, nou, nou, nou, nou, ik nou. heb het alleen zo lang mogelijk voor me gehouden. Nou, die indruk had ik anders niet. Rijke lui laten zich nooit in de kaart kijken. Dat begin ik ook te leren. Kan ik gaan? Ik laat de ja, formaliteit ja, ja, ja. aan u over. Ga maar, ga maar. Fijne vakantie. Je vrouw zal wel blij zijn. Ik bemoei me verder wel met de vers, de camera's en de microfoons. Oh, ik heb totaal geen make-up op. Zal ik het voor deze ene keer dan maar van u overnemen? Nee, nee, nee, nee, nee. Nee, nee dat behoort nu helemaal bij mijn taak als commissaris. Oh, welke jurk zou ik het beste aan kunnen doen? U hebt geluisterd naar Wie van de Drie, een hoorspel geschreven door Jules Gostas en vertaald door Petra Luchtenburg. De rolverdeling was als volgt. Inspecteur Garelier, Jérôme Rehuis. De commissaris, Ingeborg Elzevier; Jean Perrimont Allard van der Scheer. Robert Perimont, John Krijkamp junior. En Sophie Perimon, Bruni Henke. Technische realisatie, Henk van der Steeg en Teun Lammes. De regie had, Hiro Muller.